8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het CBR, u weet wel, van de rijbewijzen komt met nieuwe maatregelen om de wachtlijsten voor het afrijden aan te pakken. En KWF wil maatregelen tegen zonnebanken. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. KWF Kankerbestrijding en twee andere organisaties pleiten daar volgende maand voor in de Tweede Kamer. Volgens KWF Kankerbestrijding worden de gevaren van de zonnebank stelselmatig onderschat. De stichting wil daarom dat waarschuwingen verplicht worden en dat er een verbod komt op berichten over de positieve gezondheidseffecten van zonnebanken. Het KWF wil zonnebanken niet verbieden, maar vindt wel dat de voorlichting een stuk beter kan. Het onderzoek blijkt dat mensen die gebruik maken van de zonnebank een sterk verhoogd risico hebben op huidkanker.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 Zowel oud-minister Schippers als de huidige staatssecretaris Blokhuis beloofden dat dit voor 1 juli zou lukken. Maar voor een aantal groepen patiënten is nu al duidelijk dat die deadline niet wordt gehaald. Staatssecretaris Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat de NZA de komende tijd scherper gaat controleren of zorgverzekeraars aan hun zorgplicht voldoen. En zo niet, dan volgen mogelijk boetes. Facebook-topman Mark Zuckerberg is in de Amerikaanse senatenruim... vier uur lang ondervraagd over het privacy-schandaal... rond Cambridge Analytica. Hij kwam de zitting redelijk ongeschonden door. Zuckerberg begon met excuses voor het schandaal. en De topman antwoordde later dat hij niet weet of er andere gevallen zijn... waarbij bedrijven zonder toestemming data van gebruikers hebben verzameld.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 En in het noorden van Brazilië is een uitbraak uit een gevangenis... uitgelopen op een vuurgevecht. Een groep gewapende mannen probeerde de muren van de gevangenis op te blazen. En ze wilden zo gevangenen bevrijden. Er ontstond een vuurgevecht met bewakers en de politie aan de ene kant... en gevangenen en hun bevrijders aan de andere kant. Twintig mensen kwamen om het leven, onder wie één sipier... en vier mensen raakten gewond. Het weer, vanochtend af en toe een bui. Later vandaag wordt het steeds vaker droog en schijnt ook af en toe de zon. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Morgen en vrijdag wat buien, maar tussendoor ook zon. En de middagtemperatuur schommelt dan tussen de 17 en 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, in de Geest. Het is een normale spits voor de woensdag. De meeste files staan in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld een lange file van Maastricht naar Eindhoven... tussen Weert en Leenderheide, 10 kilometer en een kwartier verdraging... Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en knopend Klaarverpolder ook een kwartier op onthoudt. Door een ongeluk staat er nog file op de A29 Bergen op Zoom-Rotterdam tussen knopend Sabina en de Haringvlietbrug, 3 kilometer. Daar is de vertraging ook ongeveer een kwartier, maar de weg is wel weer vrij. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen knopend De Baars en Oorschot, daar moet je ook rekening houden met 20 minuten tijdverlies. <tog>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 Zes minuten over acht is het. Lang wachten tot je eindelijk rijexamen kunt doen. Op bijna de helft van de afrijlocaties worden de wachttijden om af te rijden fors overschreden. Het CBR komt daarom met nieuwe maatregelen om de wachtlijsten voor rijexamens aan te pakken. De telegraaf, de koppenmaker, die kon zich weer uitleven. Wachtrij voor afrijden is uh, daar het verhaal. Irene Heldens is van het CBR. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u eraan doen? Wat voor maatregelen neemt u? Nou, we gaan, uh, gaan een heel breed pakket van uh, extra maatregelen inzetten. We doen al heel veel. Uh, we werken over. Uh, maar daarnaast hebben we het, het instroomniveau voor examinatoren. Het is heel erg moeilijk om goede examinatoren te vinden. Maar één op, uh, op de zoveel kandidaten komt bij ons door de selectie. En uh, we hebben daarom besloten om het opleidingsniveau te verlagen naar MBO 3 Daarmee hopen we extra examinatoren aan te kunnen nemen en onze opleiding te kunnen zetten. We werken over, we gaan kijken of we onze gepensioneerde collega's terug kunnen halen. En uh, ja, we zetten ook maar extra maatregelen in om de beroepschauffeur beter van dienst te kunnen zijn. Want? Nou ja, weet je, als je afhankelijk bent van, je, van, de, van het rijexamen of om je beroep te kunnen uitoefenen dan is dat wel belangrijk dat je, ja. dat je snel je rijbewijs kan Maar gaan. die krijgen dus eigenlijk een beetje voorrang, zegt u? Hmm, waar mogelijk doen we dat, maar tegelijkertijd kijken we ook naar... een, een centrale verdeling van de capaciteit voor de beroepsexamens. Hoeveel van die uh, rijexamens moet u nog wegwerken nu eigenlijk? Oh, hebben op dit moment hebben we een, een, een plus voorzien we van 30.000 examens voor dit jaar, ruim 30.000 examens. Het is gewoon ongelooflijk druk. De vraag naar examens is super hoog. En hoe komt dat? Het heeft gewoon met, met, e met e ja, de economische groei te maken. Mensen, mensen hebben ja. weer geld te besteden, gaan dus rijlessen nemen. Ja. willen een autootje kopen. Ja. Ook dat, hè, dat zie je dan in de particuliere markt. Hè. Onze kandidaten komen steeds jonger op examen. 17 jaar al, maar vooral in de sector transport en logistiek. We kopen met z'n allen meer. Er zijn meer pakketjes, er is meer handel. En dus meer vraag- en vrachtwagenchauffeurs. Zo simpel is het eigenlijk. De economie draait supergoed. En dat merken wij. Dat merk je in de transport en logistiek. Maar dat merken we ook bij het personenauto examen Merkt je ook dat die mensen misschien wel te snel examen willen doen? Ik bedoel, is dat ook een reden van, van de wachtlijst? Want eh, vorige maand nog klaagden de rijschoolhouders... Hè, dat er nogal wat kwaliteitsverschil is in de branche. Ja, absoluut. Dat, dat merken wij zeker. Wij zien uh, kandidaten komen die, uh, waarbij een examinator zeven keer moet ingrijpen om hem weer veilig terug te krijgen. Die komen gewoon veel te vroeg op examen. En ja, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Want als je een goede rijopleiding hebt gehad, als je een goede rijopleiding kiest... dan kun je in één keer slagen. Deze kandidaten moeten soms drie keer terugkomen, vier keer... Ja, en dat is niet leuk voor de kandidaat, maar dat is ook zeker niet leuk voor ons. Dus daar valt ook Daarom nog wel wat winst wij, te halen, dat, uh, dat, die, dat die mensen ze minder snel voor op het examen laten komen. Ja, ja, wij doen daar veel aan. Wij hebben een uh, social media campagne in het leven geroepen om kandidaten erop te wijzen. Kies een goede rijschool, je kan, dan kun je ook beter plannen, dan hoef je ook geen last te hebben van die, van die uh, wachttijden. Maar kies een goede rijschool, zorg dat je goed opgeleid wordt. En dan slaag je gewoon veel sneller komen we binnenkort ook met een nieuwe website waarop we een rijschoolkiezer hebben. Zodat we onze kandidaten nog beter kunnen helpen om die verstandige keuze te maken. Want slagen in één keer is, is niet raar. Dat gebeurt heel vaak, maar daar heb je wel een goede opleiding voor nodig. Ja, duidelijk. Allemaal bedoeld deze maatregelen om die uh, meer dan 30.000 examens weg te werken die nu nog in de wacht staan. U hoorde Irene Heldens van het CBR. Mogelijk komt de Nederlandse jihadbruid vanuit een opvangkamp in Noord-Syrië terug naar Nederland. De rechter heeft bepaald dat om haar uitlevering moet worden gevraagd... zodat ze de rechtszaak tegen haar in Nederland kan bijwonen. Haar advocaat Bart Stapert is tevreden. Ik ben heel blij met dat besluit, omdat het een zet geeft aan het Openbaar Ministerie... maar zeker ook aan de minister om mijn cliënten terug te halen naar Nederland... om hier berecht te worden. Dat wil ze graag, maar daar heeft ze ook recht op om hier aanwezig te zijn bij haar strafzaak. Die strafzaak loopt al sinds 2016. Sinds die tijd is eigenlijk al duidelijk, of in ieder geval langer langere tijd duidelijk, dat cliënten daarbij aanwezig wil zijn. Maar tot nu toe werd dat nog tegengehouden. Ja, als de vrouw daadwerkelijk naar Nederland komt, is het de eerste keer dat Nederland een jihadganger ophaalt. Ik ga erover praten met collega Nicole Vever, want die volgt die zaak. Nicole, goedemorgen. goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. Het beleid is toch dat Nederland geen uitgereisde jihadgangers ophaalt. Hoe zit dit dan? Ja, dat klopt. Uh, het Nederlands beleid is zo dat ze zeggen... iemand is zelf weggegaan en moet dan zelf maar zien hoe ze terugkomen. Dan moet ze zich melden bij een diplomatieke post van, uh, van Nederland. Dat kunnen deze vrouwen niet. Nou ligt er een internationaal opsporingsbevel. Uh, dus als ze over een grens gaan, dan worden ze aangehouden. Maar omdat deze vrouwen niet weg kunnen, zitten ze vast in het kamp. De Koerden willen ze kwijt. Wat de rechter nu heeft gedaan de rechter nu heeft gedaan is uh, zeggen. stuur nou als regering een, uh, een teken naar deze Koerden. Die zijn bereid om hen dan te vervoeren naar een diplomatieke post. bijvoorbeeld in, uh, in Koerdistan. Uh, ja, en dan kom je uit deze impasse. En omdat de Koerden nu ook terrein aan het verliezen zijn in, uh, in, in Syrië. Uh, is het anders onduidelijk wat er gaat gebeuren met deze vrouw. Dan lopen ze misschien vrij rond. En er zijn behalve deze vrouw nog uh, zo'n twintig Nederlandse vrouwen en kinderen uitgereisd. Wat betekent die uitspraak van de rechter voor deze groep dan? Nou, de uitspraak die de rechter heeft gedaan heeft alleen betrekking op deze ene zaak. Daar is een bevel voor uh, aanhouding voor gestuurd naar de minister van Justitie. Met het verzoek om daar wat aan te doen. Maar het ligt wel in de reden om te, te vermoeden dat eigenlijk ook voor hetzelfde geldt voor al deze andere vrouwen. Kijk, de rechtbank uh, en het openbaar ministerie. die willen alle Syriëgangers uh, vervolgen. Of ze nou daar zitten of hier. Dus die rechtszaken lopen. Dus uh, je, je kunt je voorstellen dat als deze vrouw door de Koerden naar uh, Irak wordt gebracht... dat uh, dat ook consequenties heeft voor de andere vrouwen. En hoe zit dat met de uitgereizde Nederlandse, Nederlandse mannen? Nou, hun situatie is wat onduidelijk. Uh, want er zitten op dit moment zo'n... zoals we weten tientallen vrouwen met kinderen... in een Koerdisch gevangenkamp. Maar een aantal mannen zitten ook gevangen. Die worden trouwens niet in, in een kamp waar ze kunnen rondlopen gehouden... maar die zitten echt achter uh, de tralies. Maar het is onduidelijk hoeveel dat er zijn... Een aantal uh, zal ook zijn, uh, zijn gestorven. Het is onduidelijk hoeveel, maar het zullen er ook veel zijn. Anderen die vechten nog. Anderen zitten in een, uh, in een stukje land wat nog in handen is van de US. Dus daar mensen ophalen, nou, dat, uh, dat zal niemand doen. Um, en ik denk ook dat dat veel moeilijker politiek te verkopen is... om, om uh, uh, mannen op te halen. Dit gaat om vrouwen die zitten in een kamp. Die hebben gezegd, we willen terug. Die hebben ook kinderen... En uh, ja, dat is natuurlijk ook een probleem. Dat zijn Nederlandse uh, burgers, die kinderen. Die zijn vaak onder de vier. Dus vandaar ook dat het wellicht makkelijker zou zijn... om uh, daar de handen voor op elkaar te krijgen om deze mensen op te halen. Kan de regering eigenlijk zo'n uh, uitspraak van de rechter naast zich neerleggen? Nou, het is een dringend advies. Het is niet zo dat uh, de, de overheid dat moet doen, maar wat de rechter eigenlijk heeft gezegd. stuur nu een bericht aan de Koerden om te zeggen: wij willen deze uh, mensen vervolgen. En anders kan de rechter zeggen: ja, nu kan, wordt de rechtsgang, die loopt niet goed. Dat komt dan door de minister. Dus het is wel een uh, dringend advies. Uh, nou wordt er in uh, Den Haag bijzonder verschillend over gedacht, ook binnen de coalitie, CDA en VVD. Die, uh, die zijn eigenlijk tegen het, uh, het steun verlenen aan uh, het uh, ophalen van, uh, van deze mensen. De andere partijen, de coalitiepartijen, ChristenUnie en D66 zijn voor, nog met uh, GroenLinks bijvoorbeeld, en het P van de A. Dus, uh, maar misschien dat uh, het is politiek moeilijk voor. CDA en VVD... om te zeggen, we halen ze op. Maar misschien dat dat makkelijker is... met deze uitspraak van de rechter in de hand. Want ze hoeven niet te zeggen, wij willen dat doen. Ze kunnen zeggen, het wordt ons bevolen door ja. de rechter. Ja. Maar in theorie kunnen ze het ook uh, naast zich neerleggen. En stel, deze vrouw komt dan echt terug naar Nederland... wat staat haar dan te wachten? Wat staat haar dan te wachten? Nou, hetzelfde eigenlijk als, als alle uh, Syrië gangers die terugkomen. Uh, ze worden vastgezet. en uh, Dan worden ze voor de rechter gebracht... ...kunnen tot twee jaar in het voorarrest blijven. En uh, waarschijnlijk volgt er een... Uh, vo Oordeling? Bij vrouwen gemiddeld zo'n twee zonen uh, en bij mannen... ...worden vaak tot, uh, tot zes jaar veroordeeld. Ja, dankjewel. Nicole Levever was dat. Over de mogelijke komst dus van die Nederlandse Jirad-bruid ...naar Nederland zit nu nog in een opvangkamp in Noord-Syrië. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Ja. De voorgenomen verhuizing van de mariniers uit Doorn naar Vlissingen gaat misschien niet door. Er zijn nog geen onomkeerbare stappen gezet, benadrukt het ministerie van Defensie in de Telegraaf. En het is ook een optie om de Doornse kazerne te moderniseren. Zes jaar geleden werd besloten om de kazerne in 2022 te verplaatsen van Doorn naar Vlissingen. Maar mariniers zien het niet zitten om in Zeeland te gaan wonen en steeds meer van hen verlaten de dienst. Ze willen hun gezin niet uit hun vertrouwde omgeving halen. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem heeft de afgelopen tien jaar twee keer medewerkers ontslagen... omdat ze in medische dossiers hadden gekeken terwijl dat niet mocht. Ze deden het uit persoonlijke overwegingen omdat ze de patiënten kenden. Dat meldt Omroep Gelderland dat een rondgang deed langs alle Gelderse ziekenhuizen. En in alle ziekenhuizen zijn waarschuwingen uitgedeeld aan medewerkers... die zonder goede redenen keken in medische dossiers. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak als kind mishandeld. Dat weten veel hulpverleners uit de praktijk al. Maar nu blijkt het ook uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.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 Zeven websites van Vlaamse overheidsinstellingen gebruiken de omstreden Facebook-pixel, waardoor ze gegevens van hun bezoekers naar Facebook sturen, meldt de Standaard. Facebook werd in februari in België veroordeeld wegens schending van de privacywetgeving, doordat het bedrijf het surfgedrag van mensen volgt via die pixel. Onder meer OV-bedrijf De Lijn gebruikt de pixel. Een socialistische politicus is boos en noemt het gebruik van de pixel in de Standaard onaanvaardbaar en hallucinant. En Myanmar zegt dat het zeven soldaten heeft veroordeeld... tot gevangenisstraffen van tien jaar met dwangarbeid... voor het doden van tien Rohingya. Volgens Reuters zijn ze ook voor het leven verbannen uit het leger. De verbrande lichamen werden in september 2017 gevonden in een massagraf. En twee Reuters-journalisten onderzochten dat bloedbad. Zij werden in december opgepakt en zitten nog altijd vast in Myanmar. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De ochtendspits blijft heel erg binnen de berken eigenlijk. Rond Rotterdam staan zelfs helemaal geen files. In het zuiden wel wat meer met als uitschieter de A2 Den Bosch Utrecht. Daar is zojuist namelijk een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging loopt nu heel snel op. 18 minuten over 8 is het. Ja, daar zat hij dan, Facebook-oprichter Mark Zuckerberg... tegenover 44 Amerikaanse senatoren... die hem aan een verhoor onderwierpen... en dan ook nog eens een keer met de blik van de hele wereld op hem gericht. Dat verhoor dat ging natuurlijk over de grote privacy-schandalen... rond Facebook van de afgelopen weken. Toch sloeg hij zich er goed doorheen, vertelde onze correspondent... Arjen van der Horst eerder vanochtend. Als ik dit in één zin zou samenvatten, dan zou ik zeggen... ja, we zagen een zeer gepolijste Mark Zuckerberg...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 Het verhoor van Mark Zuckerberg door de senaat, daar ging het over. Arjen vertelde al dat niet alle senatoren even goed op de hoogte waren... van de ins en outs van Facebook. Misschien bleef daardoor wel een belangrijke vraag onbeantwoord... of er nog meer bedrijven misbruik maken van de data van Facebook... zoals dat bedrijf Cambridge Analytica dus wel deed. Dit zei tegenredacteur redacteur Joost Gellisvies er iets over vanochtend. Dat is een hele goede vraag, want afgelopen zondag bleek... dat data van gebruikers niet alleen naar Cambridge Analytica is gegaan... maar dat ook een ander bedrijf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 Half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Mensen die hun rijbewijs willen halen... moeten erg lang wachten voordat ze kunnen afrijden. Soms langer dan de maximale zeven weken. Maar het CBR verwacht dat er dit jaar... 34.000 meer examens worden afgelegd dan vorig jaar. Examinatoren werken nu ook op zaterdag en in de avonduren. En gepensioneerde examinatoren krijgen het verzoek om terug te komen. Luchtvaartmaatschappijen moeten de komende drie dagen voorzichtig zijn in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Mogelijk wordt er een luchtaanval uitgevoerd op Syrië. En zo'n actie kan de navigatieapparatuur van vliegtuigen in de war brengen. De luchtaanval zou een reactie zijn op de vermoedelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Facebookbaas Mark Zuckerberg is urenlang ondervraagd over het privacy-schandaal. Hij moest aan de Amerikaanse politiek uitleggen hoe databedrijf Cambridge Analytica illegaal aan privégegevens van miljoenen gebruikers kon komen. En waarom Facebook er pas heel laat iets aan deed. Zuckerberg kon de politici prima aan, onder meer doordat de meesten niet echt goed waren voorbereid. En een gevechtsvliegtuig heeft in het midden van Frankrijk per ongeluk een nepbom laten vallen. Die bom had moeten vallen op een militair oefenterrein. maar kwam terecht op een fabriek voor auto-onderdelen. Twee mensen raakten zwaar gewond, maar zijn buitenlevensgevaar. De brandweer was bang voor ontploffingen. en evacueerde 600 fabrieksarbeiders. Later bleek dat het geen echte bom was. Dan de weersverwachting. Het woensdagweerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Wat voor weer kunnen we verwachten vandaag? Ja, we kunnen toch wel weer een, een aardige dag verwachten in een groot deel van het land. Maar we moeten ook weer rekening houden met een aantal stevige buien. En die kunnen dan in de loop van de middag tot ontwikkeling gaan komen. En ook in het eerste deel van de avond. Afgelopen avond en acht zagen we ook al zware buien over Nederland trekken. Het deed een beetje zomers aan. Lokaal viel 30 tot 40 millimeter water. Er was hagel bij. Er was heel veel onweer. Dat leidde natuurlijk ook tot problemen. En vanmiddag ja, dan kunnen er toch ook weer een paar van dat soort buien tot ontwikkeling gaan komen. Ik denk dat dat... Dat het zich met name gaat afspelen ten zuiden van de lijn Amsterdam-Enschede. Ten noorden daarvan daar blijft het in ieder geval droog. En het is ook niet zo dat helemaal in die zuidelijke helft van het land die buien gaan vallen, want ze hebben natuurlijk wel een lokaal karakter. Ja, Vanochtend flink wat zon in het noorden. Daar staat wel een stevige wind, momenteel uit het noordoosten, matig tot zelfs krachtig. In het zuiden is het, nou, ik zou bijna zeggen, windstil voorlopig. En hier en daar is het ook nog een beetje mistig, maar die mist die gaat dan wel verdwijnen en dan zien we daar vrij veel wolken, af en toe zon... en vanochtend kan er ook al in Limburg en in het oosten van Brabant... een, laten we zeggen, normaal regenbuitje vallen. Nou, vanmiddag en uh, begin van de avond dus die stevige buien... dan is het toch ook wel weer eventjes oppassen. Misschien dat de avondspits hier en daar er ook nog wel hinder van gaat krijgen. In de loop van de avond en nacht, dan wordt het wel weer rustig. En de temperatuur die dan vanmiddag oploopt naar een graad of 13 op te warden... en in het zuidoosten naar zo'n 18 graden... die daalt dan vannacht naar een graad of 9 tot 10. En morgen dan hebben we opnieuw te maken met wolkenvelden en zonnige perioden. Dan valt er nog een enkele bui. Ik denk niet meer dat het zo heftig kan zijn als afgelopen nacht en wat ik vanmiddag verwacht. Maar een enkele bui is nog wel mogelijk. En de temperatuur die loopt weer verder op. Morgen kan het toch weer 18 tot 21 graden gaan worden. Die 21 graden, dat is dan wel dieper landinwaarts. En dan waait er een matige oostenwind. Dankjewel, Raymond Klaassen was dat. Vielen nieuws nu, in de Geest. Het is een relatief kalme ochtendspit met weinig bijzonderheden. Alleen de nasleep van een paar ongelukken veroorzaakt nu veel verdraging. Op de A2 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. De linkerrijstrook is daar dicht en vanaf knopend Hindham levert dat 40 minuten verdraging op. Ook de andere kant op daardoor file... tussen Geldermalsen en Zaltbommel, 7 kilometer en een kwartier verdraging. En zojuist gebeurde er ook een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht... en vanaf Maarsbergen kom je daardoor in een file van 5 kilometer. Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden...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 Zes minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks op deze zender is er spraakmakers met Karel Zwart. Karel, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. En Stand.nl. Ja, zeker. Uh, korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie vindt dat drugsgebruikers zich te weinig realiseren dat ze een systeem in stand houden. Ja, dat wordt gekenmerkt door het gebruik van extreem geweld. En dat komt uh, doordat we drugs associëren met uh, ja, een beetje met lol, alsof het er een beetje bij hoort. Maar als je die drugscriminaliteit echt goed wil aanpakken, dan moeten ook drugsgebruikers zelf zich er bewust van worden. Ja, wat voor wereld er schuil gaat achter dat of dat lijntje. En daarom is de selling: drugsgebruik is te normaal geworden. 0800 1101. Of stemmen kan via stand.nl. Ook een nieuwsverhaal van deze ochtend... de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg... die zijn niet voor de zomer opgelost. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het onderzoek van die NZA blijkt dat mensen met autisme... en mensen die een persoonlijkheids- of angststoornis hebben... nog altijd te lang moeten wachten voordat ze kunnen worden behandeld. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid... die zei bij zijn aantreden dat die wachtlijsten... voor 1 juli opgelost moeten zijn. En de NZA zegt nu dus dat dat niet gaat lukken. Meneer Blokhuis, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Hoe kan dat? Ja, daar ligt een, uh, een groot aantal oorzaken aan ten grondslag. Maar laat ik vooropstellen dat we met elkaar niet trots moeten zijn op wat er gebeurt. Ik vind het uh, echt heel teleurstellend dat we in Nederland het kennelijk niet voor elkaar krijgen... dat mensen die om hulp verlegen zitten, uh, mensen met een geestelijke ziekte... dat we die niet op tijd kunnen helpen. Het is een... er, ligt een, uh, er zijn veel oorzaken, bijvoorbeeld uh, de arbeidsmarkt is krap. Uh, maar dat mag niet het excuus zijn. Ik denk dat, uh, er ook, uh, dat we ook steken laten vallen met elkaar...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 ...van mij als verantwoordelijk staatssecretaris mogen verwachten... ...is dat ik met partijen die die zorg kunnen leveren... ...en partijen die die zorg financieren... Uh, ...indringende gesprek heb uh, om te kijken of we dat wel ja. kunnen leveren. Maar in juli wordt niet, mogelijkheden... word niet gehaald, maar welke datum dan wel? Ik ga en, uh, Dat vind ik echt een ontzettende focoude. Ik ga geen nieuwe datum noemen. Uh, heel Nederland uh, mag van mij verwachten dat ik ontzettend mijn best doe. En uh, er zal op een gegeven moment wel een nieuwe datum genoemd moeten worden. Maar ik ga eerst eens indringend in gesprek met... Uh,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 Een student bestuurskunde van 21 wordt waarschijnlijk de jongste wethouder in Brabant. Zijn partij, de PPA, heeft hem voorgedragen als deeltijd wethouder in de gemeente sint michels -Gestel. Maar niet iedereen is daar blij mee, meldt Omroep Brabant. En ook BN De Stem schrijft erover. De oppositie denkt dat hij het werk in de Raad niet goed aan kan. Het lijkt wel een stageplek voor een student, zei een van de partijen volgens BN De Stem. Maar de PPA denkt er heel anders over en roemt deze 21-jarige Peter Raimakers... Om zijn verbindende vermogen en volgens rijmakers zelf moeten er eerst nog wat hobbels genomen worden voor die echt wethouder is en pas daarna wil hij met iedereen praten over hoe het is om jong wethouder te worden. Met een gratis verrassingstatoeage zijn tientallen mensen naar een tattoo shop in Amsterdam gelokt. Een stunt van een reisbureau dat daarmee hun nieuwe logo wilde promoten door het te tatoeëren op mensen. Nou, marketing experts vinden dat op het randje, maar het maakt de deelnemers niet uit, zien we bij RTLZ. Het lijkt me heel leuk om gewoon zodanig de controle los te laten. Dat je gewoon compleet niet weet wat op je lichaam terecht gaat komen. En gewoon zo eigenlijk te zeggen, ja, boeien, ik ga er gewoon voor. Ik dacht eerder dat het een 1 april grap was. Dat dus een beetje... Sceptisch opgegeven, maar als het ergens is, ja, gewoon doen. Mijn spontaniteit staat letterlijk op mijn lijf. Ja, en de mensen die nu met het logo van het online bureau op hun lichaam rondlopen, krijgen geen gratis vakantie. Dat dan weer niet. Uh, twee dansleraren uit Den Haag kunnen dit jaar zomaar wereldkampioen tango dansen worden. Zondag wonnen ze namelijk een belangrijke voorronde in Londen... en daarmee zijn ze rechtstreeks geplaatst voor het WK Tango in Argentinië. En daar wacht ze vooral natuurlijk heel veel concurrentie. Er zijn wel uh, 600 700 koppels vanaf de begin. Maar wij weten onze kwaliteiten, onze preparatie. Jullie halen dus wel? Ja. Met we gaan ons Alice, best doen, we gaan ons best doen, ja. Nou, en dat WK wordt gehouden op 9 augustus in Argentinië dus. De files, waar staan ze? Heel in de geest. Nou, eigenlijk voornamelijk in het zuiden van het land. En daar is nu ook weer een auto in brand gevlogen op de A2... om precies te zijn, van Eindhoven naar Maastricht. Daardoor is de verdraging tussen Borne en Maastricht... inmiddels ongeveer een half uur. Uit 1964 nu, Marion Faithful. As Tears Go By. Dat was Marion Faithful. Het is nu uh, 12 minuten voor 9. We gaan weer naar Matthijs van der Wiel op de Maasvlakte. Daar komt een uh, nieuwe Rijksinspectieterminal om beter en efficiënter goederen te controleren, Matthijs. En je bent nu in het trainingscentrum. dat kondig je daar straks al even aan. Waar dus de controleurs worden opgeleid. Probeer het eens. Wat denk je Ja, is ook helemaal nieuw. Uh, hier is het helemaal alles uh, in uh, neergezet zodat die uh, mensen van de douane heel goed kunnen trainen in, bijvoorbeeld hier... het uh, oh, controleren ja. van een zegel is het, hè? Okay. Ja. Sorry? Nee, ga maar even door. Dus we zijn tot de conclusie komen, het zegel is goed. Het zegel is goed, ja. is dus niet oh. mee gerommeld. Nee, het is niet mee gerommeld. Hey, oh, en uh, de plaats van het zegel? Goede stang, de stang. Dat is de goede stang. ja, ja. Op de op de de Goede stang. Ja. De ja. Op stang. De zegel is natuurlijk belangrijk. En dan, als de container wordt opengemaakt, kijken waar moet je op letten... Waar moet je op letten? De kisten bananen, dat is natuurlijk wel liggend, hè? waar de cocaïne tussen kan liggen. Maar hier is er eentje, uh, Kees Visser, teamleider. Wat is er hand met deze container? Wat moeten ze hier gaan vinden? Ik zal hem eens even voor je openmaken. Ja. In deze container zaten verwarmingselementen. Ja, ik zie ze liggen. Radiatoren. Ja, ja. radiatoren. Maar die zijn zo ingericht dat, dat er geen water in de radiator kan, maar wel sloffe sigaretten steeds ah. zijn echt gebruikt voor het uh, smokkelen van de sigaretten. De moeten die gaan vinden? Die moeten dat gaan onderkennen. Ze moeten de indicatoren gaan onderkennen... op basis waarvan ze de controle verder gaan doorzetten. Vorige uur waren we in die nieuwe grote loods... waar de containers uh, voor het Echi worden opengemaakt vanaf nu. Dat uh, grote nieuwe gebouw waar meerdere inspectiediensten... waaronder de douane vanaf nu de containers die Rotterdam binnenkomen... die 7,5 miljoen containers, althans een deel daarvan, klein deel daarvan, gaan controleren. Dit is dat, dat, uh, dat nieuwe training. Dat was er nog helemaal niet, hè? Nee, dat hadden we niet. En dat ja. hebben we hier ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja, met dus hier een ruimte waar al die containers staan... waar cursisten worden opgeleid. Hierboven waar we net. Daar is de binnenkant van een schip nagebouwd. Inclusief de hutten, alles. Waarom moest dat? Nou, om onze mensen het vooral te trainen op het onderkennen van de indicatoren... In een, aan boord van een schip. Dus een, een dubbel achterwand bij een, bij een bureau bijvoorbeeld... waar sigaret achter verstopt kan worden. Of drugs... En dat is wat we in die. In dan gaat u het schip strippen. Het gaat niet alleen om wat er via de containers binnenkomt. maar wat ook de bemanning zelf meesmokkelt. O, ook wat de bemanning zelf meesmokkelt? Is er zijn komt... heel veel kleine ruimtes op een schip. Ja, het, zijn er, het is best ook wel een aardig werk. Ja. Ja. Ja. Hoe lang bent u daarmee bezig als er uh, aanwijzing is? Nou, daar zijn ze toch wel een dag mee bezig. Ja. met een man of tien. Aanwijzing is belangrijk. Hè? Ik zei het al, een steekproef: 7,5 miljoen containers. Het belangrijkste schakel is eigenlijk het werk vooraf. U krijgt een lijst binnen. Een schip komt ergens vandaan. en dan moet er ergens een alarmbel gaan rinkelen. Ja, dat klopt. We krijgen al, als de container aan boord gaat, krijgen we al informatie. Dat gaan we tijdens de reis veredelen. Uh, daar passen we een risicoselectie op toe en dan uh, pikken we die containers uit waarin wij denken dat er wat in kan zitten. Anneke van der Bremer, de directeur van de douane Rotterdam... die straks ook uh, hier de staatssecretaris gaat ontvangen. Want uh, ja, het is een feestelijke opening. Het wordt allemaal veel beter. De afhandeling van de containers veel sneller, veel efficiënter. Door die nieuwe loods en door dit trainingscentrum... waar mensen uit heel Nederland uh, uh, worden opgeleid. En het buitenland kijkt zelfs mee, hè? Ja, er is zeker interesse vanuit de andere douaneorganisaties. Want wij zijn de eerste douane die zo'n mooi praktijk, trainingscentrum ja. heeft. Met geluidseffecten, want je hoort hier misschien op de achtergrond... allemaal havengeluiden. We zijn midden in de haven, maar die geluiden komen uit speakers... zodat het echt levensrecht is voor de inspecteurs. En dan trek ik hier een deur open waar zijn we dan opeens? In de machinekamer van een schip. Helemaal nagebouwd? Helemaal nagebouwd met temperatuur en geluid. Gaat u nou nu uiteindelijk meer merkkleding, meer wapens, meer drugs... en andere verboden goederen opsporen ja. dankzij dit trainingscentrum? Nou, maar goederen niet zomaar drugs en sigaretten wel. Want doordat we deze trainingen doen worden onze mensen veel vakkundiger. Ja. Nou, sneller, vakkundiger, efficiënter wordt het allemaal... Uh... Jurgen, dankzij dat de, die Rijksinspectieterminal op de Maasvlakte... die vandaag wordt geopend. Martijs van der Wiel was dat. Familiebedrijven, die kent u wel. Jumbo, Heineken, CNA, Mandenmakers, Volker Wessels. Nou, uh, doen goed mee in onze economie, werken heel veel mensen. Vanmiddag wordt er een uh, prijs uitgereikt voor het beste familiebedrijf 2018. En onze verslaggever, Jeroen Schuthuizen ging naar zo'n bedrijf... een van de genomineerden, het bedrijf Verstegen van de specerijen. En sprak daar met de hoogste baas, Michel Driessen. In elk familiebedrijf zie je het, hè? Ja, de koppen van de voorvaderen. En dat is dan links, is dat uh, meneer uh, Kersteman. In het midden is uh, mijn opa, opa Driessen. En rechts is mijn vader. En uh, nou ja, uh, hopelijk komt er op een gegeven moment ooit nog eens een kop van mij naast te hangen. Ja, want dan bent u de vierde generatie. Ja. En u heeft een dochter van acht... Ja, ik heb drie dochters. De oudste is acht. En wat zeggen die? Papa, ik wil ook in de kruiden straks. Nou, ze vinden het wel lekker, ja. De, ze vinden De satésaus vinden ze lekker. Onze nieuwste tomatenketchup vinden ze lekker... waar geen suiker in zit, ook geen suikervervanging. Maar ja, u weet niet of zij straks de vijfde generatie gaan vormen. Daar zijn ze nu nog een beetje te jong voor. Ze moeten zichzelf ontwikkelen. En als ze talent hebben, ze hebben er zin in, ze kunnen het... dan, ja, dan mogen ze het natuurlijk gaan doen. Maar dat, moet, dat zal de tijd leren. En we gaan nu van het kantoor... De fabriek in. Ik ga het u laten zien. Wat las ik nou ook op de site dat enkele uren voor dat grote bombardement op Rotterdam in 1940? Toen heeft mijn over overgrootvader, meneer Kersteman, die heeft een, een aantal uren daarvoor de recepturen uit de kluis uh, gehaald. We zaten toen in Kralingen, binnen die uh, brandgrens. Uh, en er was niks van het bedrijf over. En we hadden nog maar één ding en dat waren de recepturen. Die met heel veel zorg waren samengesteld. En nu ook nog gebruikt worden. Die zijn al uh, meer dan 100 jaar oud. En heeft dus ons doen beseffen dat recepturen eigenlijk de grootste waarde is binnen, uh, binnen Verstegen. We naderen de fabriek en ik ruik al iets. Hè? Volgens mij is het uh, kaneel. Uh, wat u nu ruikt dat komt van de afdeling Maalderij. Dus wij kopen onze specerijen, kopen wij over heel de wereld in, maar altijd in de hele vorm. En wij malen het hier, om zo lang mogelijk en zo vers mogelijk product te krijgen. Vroeger, toen ik klein was, werkte ik in vakantiebaantjes werkte ik bij Verstegen. En dan ging ik met chauffeurs mee. En die zeggen nog wel eens van... Hé, hey Michel, vroeger ging je, had je je korte broek aan. Dan reed je nog met me mee naar klanten. Dat is fantastisch. Die werken echt 25, 40 jaar werken die al bij Verstegen. En hier komen eigenlijk alle grondstoffen die wij gebruiken... inclusief de specerijen. Die beginnen hun reis door de fabriek hier. Is dat iets van paprika? Ja, zoete paprika. Ja, dat klopt. Wat zijn dat voor korrels? Witte peper. Uit uh, Indonesië komen die vandaan. Heel klein uh, eilandje. Ik ga geregeld in de, in de landen bij de boeren gaan kijken. Vervelende taak ja, zeg. dat is een heel vervelende taak. Want we, we proberen heel nauw bij die boeren betrokken te zijn... om hen te helpen om die oogsten te optimaliseren. Dat die echt hoge kwaliteiten krijgen ze natuurlijk een premium uh, prijs. Krijgen ze daarvoor, want daar doen ze extra hun best voor. Volgens mij uh, ziet uw toekomst er mooi uit. Want we moeten natuurlijk... Uh... ...zout gaan minderen in het eten... ...en als vervanging zouden we dan kruiden kunnen nemen. Ja, dat klopt helemaal. Daar zit één kanttekening aan... ...en dat is dat je echt hoogwaardige, goede kwaliteit kruiden en specerijen uh, moet gebruiken. Op uw website las ik van... ...je kunt het lekkerste vlees of de lekkerste groente... ...kun je verprutsen met slechte kruiden. Ja, exact. exact. Wat is jullie top drie eigenlijk? Uh, dat is uh, peperwit, uh, koriander paprika. Heeft u dit aan de jury ook allemaal laten zien? We Hebben alles geprobeerd te vertellen in zo kort mogelijke tijd... om een heel goed beeld te krijgen van Verstegen. Wat viel hun nou het meeste op? Hebben ze daar iets over losgelaten? Nee, we hebben eigenlijk niks over losgelaten. Ze hebben me wel gecomplimenteerd dat ik echt een mooi bedrijf heb. Maar dat wist ik eigenlijk al. Ja, dat is geen nieuws hè, voor u. <laughs> nou ja, vanmiddag gaat u met een bus waarschijnlijk naar Den Haag. Ja, we gaan inderdaad met een bus met veertig uh, mensen. En het is echt ongelooflijk spannend. Uh, ik heb niet geslapen vannacht. Uh, ik ben echt nerveus. Ja, en bent u er een beetje trots op? Ja, ik ben er heel trots op. Er zijn in dit land 290.000 familiebedrijven. En u zit bij de top 5. Ja, het is echt heel bijzonder. Het is echt een hele grote eer, ja. Echt heel bijzonder. Vanmiddag rond 5 uur kunt u op nus.nl lezen wie de winnaar is geworden.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 Bent. Nee, waarom bent u zo chagrijnig eigenlijk? Zo meteen, van half twaalf tot twaalf. We gaan er uitgebreid over praten. Eén op één. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? Een eindexamenkandidaat in huis en toch een zorgeloze tijd?